Roet me als je wakker bent. Toen Ono in zijn kamer stond, draaide hij zich nog een keer om. En zij keken elkaar aan alsof elk nog een woord van de ander verwachtte. Rus jij ook maar een beetje uit, Quinten. Goed, papa, tot straks. En nu vond ik dat ik de zaak geheel ter hand kon nemen. Quinten stond aan het raam. Loom liet hij zijn blik over de oude binnenstad van Jeruzalem dwalen. En plotseling voelde hij zich in een buitengewone toestand verplaatst. Alle geluiden hielden op. In plaats daarvan hoorde hij het zuizen van zijn bloed en het kloppen van zijn hart. Het was of hij elk tijd- en oriëntatiegevoel kwijt was. Toen hij naar de hemel opkeek... verscheen daar een zwarte punt die langzaam groter werd. De raaf, die in het pantheon op Onno's schouder had gezeten... Was het echt mogelijk dat hij Onno's spoor helemaal uit Italië gevolgd had? De vogel landde op de vensterbank en schudde ze veren. Hallo, ik geloof dat je hiernaast wordt verwacht. Volgende raam. Maar de vogel trok zich niets van zijn woorden aan en hipte de kamer binnen. Wat je wilt, ik maak de deur open. Via de gang kanop. Wat een verrassing zal dat zijn voor papa. Maar als Quinten over de drempel stapt, is er geen gang meer. De tegenoverliggende muur heeft plaatsgemaakt voor een onafzienbare ruimte van trappen en booggangen. Met eindeloze vluchten, zuilengangen, portalen, nissen en gewelven. Eindelijk. Daar is hij dan. Mijn burcht. Het lijkt erop dat de raaf op hem wacht... als een soort gids voor hem uithipt en fladdert. Hij leidt hem langs een wenteltrap omlaag... en Quinten herkent waar hij zich bevindt. In het midden van de wereld. Als een wachter zit de vogel... voor de groene kluis van het hotel. Quinten begrijpt wat hem te doen staat. Hij opent het letterslot. Over de combinatie hoeft hij niet lang na te denken. J, H, W, H. En haalt uit de koffer... de beide stenen tafelen. Opeens... Hoort hij een zacht knister? Het lijkt uit de stenen tafelen te komen. Het is alsof de grauwe korst begint te leven. Ze beweegt, smelt, iets wil eruit, zich bevrijden. Letters. Het zijn letters uit licht. Ze omzwermen kwinten, ze dwarrelen om hem heen als een groep vlinders. De tien geboden. Ze mogen niet ontkomen. Quinten probeert ze te grijpen en dan omhult de letterswerm van Mozes... zijn naakte lichaam in zo'n oneindig, verblindend licht... dat hij erin vergaat als het schijnsel van een kaars in dat van de zon. Mooi gedaan, engel. Uiterst smaakvol en passend. Dat was het dan toch wel. Hm? Nog één moment geduld, heer Gerubijn. Wij moeten namelijk de aardse kant van deze kwestie nog tot een einde brengen. Quinten? Quinten? Slaap je? In godsnaam is er iets met je gebeurd. Quinten! Het lukte Onno om de ketting open te breken en de deur te openen. Het raam was gesloten. De kamer was leeg. De enige mogelijke conclusie... Er was iets gebeurd wat eenvoudigweg niet mogelijk was. Het verbaasde Onno niet dat de koffer die het meisje van de receptie voor hem uit de kluis haalde, leeg was. Want hij wist plotseling met absolute onomstotelijke zekerheid dat Quinten hem voor altijd had verlaten. Dat hij van de aardbodem was verdwenen en nooit meer zou terugkomen. Sophia, hallo? Ja? Hier is Onno. Onno Quist. Onno, hoor ik dat? Ben jij dat? Ja. Waar bel je vandaan? Uh, uit Jeruzalem. Dat je uitgerekend nu belt, alsof je het aanvoelde. Uh, uh, wat aanvoelde? Onno, ik kom net van Ada's crematie. Ik heb mijn jas nog aan. Nee, maar niet kwalijk, Sophia. Mijn hoofd loopt om... Is... Ada, is die net gecremeerd? Het arme kind... Het had al veel eerder moeten gebeuren. 17 jaar, het is toch God geklaagd. Je wilt Quinten natuurlijk spreken, maar hij is er niet. Hij weet nog van niet. Nee, dat, dat is waarom ik bel. Vanwege Quinten. We hebben elkaar ontmoet in Rome. En zijn toen naar Jeruzalem gevlogen, maar nu is hij verdwenen. Sinds wanneer? Sinds een uur. Maak je geen zorgen, die komt wel weer. Vincent kind was hij ook altijd zoek. Vraag jij je niet af hoe zo opeens is gestorven? U, u bedoelt... Uh... Ja. Ze was er verschrikkelijk aan toe op het laatst. Niet meer om aan te zien. Baarmoederkanker met uitzaaiingen. De nieren werkte niet meer. Ik zal je de details besparen. Ja. onho. ik moest het doen. Hoe? Met een overdosis insuline. Zaterdag tijdens het bezoekuur. Niemand had het in de gaten. Pas zondagochtend ontdekte ze dat ze dood was. Afgelopen zaterdag? Terwijl Quinten en, en ik. Dat is toch niet mogelijk? Ik begrijp niet. Zaterdag? Oh, mijn god. Oh, no. Oh, no. Ha Hallo, oh, ben je daar nog? Ik. Ik ben. En is een beetje duizelig. Er gaat. Er gaat iets mis in mijn hoofd. Ik geloof. Uh, ik geloof dat. Ik... Oh, no. Onno, laat onmiddellijk een arts bellen. Ik neem het eerstvolgende vliegtuig. Ik kom jullie halen. Genoeg nu, Engel. Ophouden met die mensentroep. Hoofdzaak is dat we nog juist voor de eeuwwisseling de stenen tafelen terug hebben gekregen. Uh, waar is onze afgezond nu? Teruggekeerd in het licht. En wat is er met de tafelen gebeurd? Opgehaald door de gemeentereiniging van Jeruzalem. Ze waren sowieso niet meer bruikbaar, een complete chaos, als een omgevallen letterkast. Hoe dan ook, het is volbracht. Wij hebben afgedaan. De wereld heeft afgedaan, de mensheid heeft afgedaan. Het enige dat ons na meer dan 3000 jaar restte was de terugname van de tien geboden. Een machteloos gebaar, natuurlijk. schrale troost, symbolische handeling, melancholisch afscheid. Maar ze vormden op aarde de kern, de hoofdzaak, het contract van de chef met de mensheid. Van nu af aan heeft Lucifer vrij spel. De hel zal losbreken op aarde. De mensheid zal stikken in zijn eigen vuil. In Satan's scheid. Maar als de mensen zouden weten wat wij gedaan hebben... zou hen dat niet tot één keer brengen. Ik zou ervoor kunnen zorgen Ach, dat... toch geen illusies? Geen hond zou het geloven. Zelfs al wisten ze het. Misschien dat een paar duizend rechtvaardigen in alle staten raken. Maar ze zullen het net zo snel weer vergeten. Er gebeurt elke dag wel wat nieuws. Nee... Ja. Schrijf toch uit. Het is te laat. Finita la comedia. We kunnen het op zijn minst proberen. Laten we iets verzinnen. Genoeg. Maar... Je gaat met verlof, Engel. Bedankt voor alles. Ook namens de chef. Ik ga hem nu meteen verslag uitbrengen. Adieu. Dan doe ik het op eigen houtje. Hoort u mij? Ik laat het er niet bij zitten. Wie denken ze eigenlijk dat ze zijn, die mensen? Nou, zeg dan eens wat. Geef dan antwoord... Geef dan antwoord!